Schepen die meer dan 96.000 ton wegen... zijn over een jaar niet meer welkom in Venetië. Inwoners van Venetië en milieuactivisten... protesteerden al langer tegen de vervuiling door de grote schepen. De scheepsramp met de Costa Concordia wakkerde de bezorgdheid verder aan. De Italiaanse regering maakte bekend dat er een kanaal komt... zodat grote cruise-schepen niet zo dicht bij het historische centrum hoeven te varen. Drie cardiologen die hebben gewerkt in het ruwaard van ziekenhuis in Spijkenisse, moeten voor de tuchtrechter komen. De Inspectie voor de Gezondheidszorg bereidt een aanklacht voor. De cardiologen zouden tussen 2007 en 2012 onzorgvuldig hebben gehandeld... of fouten hebben gemaakt, waardoor patiënten onnodig risico liepen. Er loopt een onderzoek vanwege de hoge sterftecijfers in 2010. In dat jaar overleden er 312 patiënten in het ziekenhuis.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 De omstreden burgemeester Rob Ford van Toronto heeft alsnog toegegeven dat hij harddrugs heeft gebruikt. Gisteren wilde hij nog niks zeggen over het roken van een heroïnepijp. Op de radio bood hij toen alleen excuses aan voor openbare dronkenschap. Hij zegt dat hij niet verslaafd is en hij weigert op te stappen. Het weer, buien met kans op windstoot, kracht 7 aan zee. Morgen enkele buien, dan wordt het 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Langs de lijnen met Robert Meeder. Ja, goedenavond langs de lijn van dinsdag 5 november. Met natuurlijk veel voetbal uit de Champions League Juventus Real Madrid. Maar morgen speelt Ajax die belangrijke wedstrijd tegen Celtic. Voor ons is het belangrijk, maar ik denk ook voor het Nederlands voetbal in ieder geval. Om uh, natuurlijk ook uh, geloofwaardig uh, te blijven. Natuurlijk. Ajax trainer Frank de Boer, daar horen we straks meer van. Celtic, dus de tegenstander voor die club, speelt al aardig wat Nederlanders. Eén daarvan is Jan Vennegoor of Hesseling. Hij uh, steekt zijn voorliefde voor de Schotse club niet onder stoelen of banken. Ja, natuurlijk. Uh, Ajax is een Nederlandse club. Uh... Dus dat is ook euh, bijkomstigheid, maar ja, het is wel duidelijk waar ik voor kies. En ik denk dat ik, dat ook niet kwalijk wordt genomen, toch? Nou, vast niet. Straks horen we ook euh, de voorkeur van oud-Celtic-speler Bobby Petta. Er is niet alleen voetbal. We hopen u uitsluitsel te kunnen geven over, de FPK, over het FPK-stadion. Dat gaat vast wel lukken, denk ik. Uh, uh, blijft dat beschikbaar voor top-atletiek of wordt het toch verkocht aan FC Twente? En we zijn bij een spaarzame training in Nederland van Bob de SB Kamphuis. Die reist de hele wereld over, want trainen dicht bij huis zit er niet in. We zouden eerst in Europa gaan afdalen. Maar helaas uh, ja, konden we niet op alle Duitse banen terecht. Of eigenlijk gewoon niet meer. De reden bleek dat ze vonden dat we te grote concurrenten zijn. En dus mochten we er niet meer trainen. Dat en meer. Tot 11 uur. Maar eerst Andy Houtkamp. Juventus tegen Real Madrid. Het staat 2-1 voor Real Madrid. En dat is allemaal in het nieuws gebeurd. Uh, laat ik het even heel snel op een rijtje zetten. 1-0 werd het vlak voor rust. Door een penalty benut door Vidal voor Juventus. Na een overtreding van Varane. Een penalty dus benut door Vidal... Toen gingen we rusten. Zeven minuten na rusten. Slechte paas van Caceres. En die kwam uiteindelijk terecht bij Ronaldo. En dan weet je wat er gebeurt. Dan scoort Ronaldo zijn achtste alweer in dit Champions League toernooi. En hij maakte de gelijkmaker. Nog een schot op de lat gezien. En uh, dat was van Xabi Alonso een grote kans voor Juventus. En daarna was het Garrett Bale. Hij scoort zijn eerste goal in de Champions League dit jaar voor Real Madrid. En dus staat het 2-1 op dit moment voor Real Madrid. En ja, je zag na de gelijkmaker... Dat Real Madrid meteen erop en erover wilde dat Juventus aangeslagen was. En dat bleek dus ook wel. Want meteen daarna dat enorme schot op de lat van Xavi Alonso. En het doelpunt van Gareth Peel. Nu dan weer aanval via TVS. De bal gaat naar buiten. En moet er iets gaan komen. Maar er komt niks. Want Vidal wacht heel lang. Speelt de bal dan wel naar Pirlo. Wat is die man toch goed op zijn 34ste. Echt een geweldige speler. Gaat de bal naar de linkerkant naar Pogba. Pogba moet dan met de voorzet komen voor Juventus. bal komt wel voor, maar wordt weggekomen ook door Marcelo. En weer opgevangen door Juventus. Dat wil uh, terug in de wedstrijd gaan komen. Want uh, bij deze stand is Real Madrid sowieso verzekerd van de volgende ronde. De voorzet vanaf de linkerkant. En die wordt hier een kopdoelpunt. Doelpunt voor Juventus. Fernando Llorente, de Spanjaard. Tegen zijn zeg maar landgenoten. Voor zover aanwezig bij Real Madrid. Hij kwam van Bilbao. De voorzet is goed vanaf de rechterkant. En hij kopt hem binnen achter de bijna onklopbare Iker Casillas. Maar het staat 2-2 in Turijn in het Juventus stadion. 41.000 mensen weer op de banken. Ze waren wat stilletjes. De voorzet is uitstekend van Caceres. Die zijn fout bij de gelijkmaker goed maakt. En een mooie kopbal van Llorente, Fernando Llorente. De Spanjaard scoort 2-2. En zo is dit een krakertje aan het worden. Ja, blijdschap uh, alom daar. En over blijdschap gesproken. De games go on. De verlossende woorden van de burgemeester van Hengelo... die hebben geklonken. De FPK Games kunnen in ieder geval... de komende vijf jaar gewoon plaatsvinden in het FBK stadion Het college van burgemeester en wethouders van Hengelo... wijzigde dinsdag voor aanvang van de raadsvergadering... zijn eigen voorstel. Uh, de verkoop van het stadion aan Twente is daarmee van uh, de baan. Aan de telefoon de directeur van de FPK Games, Hans Kloosterman. Goedenavond. Goedenavond. Wat een goedenavond. Ja, dat kunt u wel zeggen. Ja, dit is een hele goede avond. Ja, daar kan ik me iets bij voorstellen. Hoe groot is de opluchting? Ja, de opluchting is heel erg groot. Um, want dit hadden wij natuurlijk absoluut niet verwacht. Waarom niet? Um, wij, hadden, uh, wij hadden, nou ja, weet je, de, de voortekenen waren in zoverre wel goed... dat wij gedacht hadden van, uh, van dat wij uh, steun uit de raad zouden krijgen. Maar dat uiteindelijk ook zelfs het college en, en daarmee ook de hele raad... de FBK Games zou blijven steunen. Nou, dat was wel heel erg onverwacht. En, en dat is wel een hele grote opsteker in deze avond. Nou, heb ik begrepen dat uh, uh, het hele verhaal een andere draai kreeg... op het moment dat u een gesprek heeft gehad met de wethouder van Sport? Ja, nou ja... Dat, <laughs> ja, een, een beetje, hè. Dus, uh, um, um, de, dat, dat klopt. Wij, wij hebben vorige week hebben wij, uh, uh, zeg maar, onze plannen hebben wij toegelicht... We hebben aangegeven dat wij zowel op het, op het stadion als uh, op de FBK-games denken... Uh, nog een stukje te kunnen bezuinigen. En vooral de stadion-exploitatie was voor de gemeente Hengelo heel erg belangrijk. Uh, daar lag een bezuinigingsopgave van 280.000 euro. Daarvan konden wij 230.000 euro invullen. Uh, en de 50.000 euro die daar resteerde was voor de uh, gemeente aanleiding om te zeggen vanuit nou, dat is zo'n klein bedrag, dat kunnen wij op een andere plek in de begroting vinden. Uh -huh. En dan willen wij de FBK Games heel graag behouden. Ja, want u heeft een sponsor gevonden hè? Nou ja, ja, maar die sponsor die op zich, want dat staat eigenlijk even los van elkaar. We hebben De stadionexploitatie uh, gaan wij gewoon op een alternatieve manier doen. Daarnaast hebben wij uh, Colazzo Sports uh, uit België uh, bereid gevonden om, uh, om uh, samen met ons uh, aan de FBK Games te gaan werken. Uh, Colazzo Sports garandeert daarbij ook een flinke investering in de FBK Games. En uh, ja, dat maakt dat wij de, de games de komende jaren gewoon echt op niveau kunnen, uh, kunnen blijven organiseren. Dus dat is... Dat is natuurlijk de ja. winst voor ons vandaag. Ja, ja dat, is, dat is mooi. En nog even over die opluchting. Uh, we hebben even gebeld met Ellen van Lange. Ik, ik, ik heb er een klein uurtje geleden ook even gesproken. En toen vroeg ik haar, ze was natuurlijk ook enorm opgelucht... en ik vroeg haar al die aandacht, die enorme commotie die is ontstaan... en het feit dat het nu gered is. Wat zegt dat over de status van de FPK-games? Nou, ik denk dat het heel veel zegt over de status van de FBK Games. Want ja, het is natuurlijk ook gewoon zo'n ontzettend mooi evenement. En het bestaat natuurlijk ook al zo lang. Dus ik denk dat heel veel mensen ook wel zoiets houden van... ja, dit kunnen we toch niet zomaar even overboord gooien. En ja, dat zegt denk ik wel heel wat. En um, dat, dat vind ik ook, uh, ja, vind ik ook wel heel belangrijk. Want ik zit hier in Miami bij vergaderingen. En dat is ook allemaal in de atletiek. Dus ik heb hier natuurlijk ook verteld hoe de situatie met Hengelo is. En dan, um, ja, dan is het ook heel erg goed om te horen... dat iedereen natuurlijk ook heel erg support... Ja, dat was Ellen van Lange vanuit Miami. Druk in vergaderingen. We zijn blij dat we er even konden spreken. Heeft u er kunnen spreken zojuist? Ja, zeker heb ik Ellen gesproken. Ik heb Ellen onmiddellijk na de raadsvergadering gebeld. Uh, kijk, Ellen is onze atletenmanager um, En is, is uh, ja, behalve vanuit die, maar ook, ook gewoon als persoon ontzettend betrokken bij de FBK Games. Dus ik heb haar gebeld en verteld hoe het uh, gegaan is uh, tijdens, de, tijdens de vergadering. Tijdens de vergadering hadden we al sms-contact. Nee, dus zeker heb ik elkaar gesproken. We hebben de blijdschap even met elkaar gedeeld, uh, kan ja. ik u vertellen. Ja, daar kan ik me iets uh, bij voorstellen. Als u even teruggaat in die afgelopen maanden... Uh, hoe dik was het draadje waar de FPK-games aan hebben gehangen? Of hoe dun, moet nou, ik eigenlijk was... zeggen. <laughs> nou, dat was, dat was flinterdun uh, op enig moment. Hè. Dus een, een, een uh, anderhalve maand geleden waren wij echt uh, op sterven na dood, om het maar zo te zeggen. En, uh, maar met de komst van, uh, van Golazzo als partner... Ja. En de presentatie van onze plannen voor het stadion eh, hebben wij gelukkig eh, dat tijd kunnen doen keren. Ja, is het eigenlijk niet eh, een beetje raar dat het evenement wordt eh, gered door een bedrijf uit België... waarvan u de naam nu niet meer mag noemen? Um, nou ja, um, uh, dat weet ik niet. Kijk, um, uh, deze partij is zeer... Um, uh, die organiseren vele wedstrijden, um, Onder andere ook de Ivan van Damme Memorial in, uh, in Brussel. Die is in de atletiek zeer goed ingevoerd. Ja, nee, uh, dat, dat snap op... ik allemaal wel, maar het blijft een Belgisch de, de, bedrijf. Dus ik, ik vind het raar dat er dan geen Nederlands bedrijf is opgestaan... en blijkbaar de, de, de, ja, de, de, nou, kenlijke, de waarde van het evenement niet was... kan inschatten. Of zie ik dat verkeerd? Ja, maar kennelijk ken, ken, ken, ken, was er een Belgische atleet... die hier overigens zelf ooit gelopen heeft voor nodig om, uh, om, uh, om dit evenement te redden. Dat zou kunnen. Een Belgisch uh, atleet? Uh, uh, nou, Bob van Beek, directeur van dit bedrijf, is, uh, is atleet. Ah. Uh, en, heeft, en heeft in de, in de jaren tachtig meerdere keren bij de FBK-games gelopen. Kijk. Dat, dus is... Dat, dat, is ook zijn, dat is ook zijn voorliefde voor dit evenement natuurlijk. Ik bedoel, um, uh, het, vol trots in, in de eerste bespreking meldde hij dat hij zijn eerste tijd onder de 340 op de 1500 meter uh, in Hengelo had gelopen. Dus ja, um, uh, dus de FBK Games leeft ook op die manier echt uh, door. Um, de, de, u bent nu gered, in ieder geval uh, de komende vijf jaar. Hoe gaat u er nou voor zorgen dat het probleem niet nog een keer optreedt? Um, ja, nou ja, kijk, kijk um, wat de afgelopen uh, zeg maar, moeilijke periode voor ons heeft opgeleverd, en dat heeft Ellen denk ik ook heel erg goed verwoord, is dat um, het, het merk FBK Games um, veel sterker blijkt te zijn dan dat heel veel mensen gedacht hebben. De, de FBK Games trekt toch heel erg veel publiciteit, dus wij denken dat we daarmee ook uh, gewoon sponsoren voor de lange termijn kunnen gaan aantrekken. En um, op die manier ook invulling kunnen geven aan echt ons lange termijn beleid. Ik zag een tweet voorbij komen van Giovanni Martina. Heeft u die ook gezien? Ik, ik, ja, ik heb, het, het, uh, Vanmiddag heb ik een tweet gezien van Giovanni Martina. Ik weet niet of hij vanavond nog getwitterd heeft. Nee, vanmiddag, ik dat hij ik... zei dat hij er volgend jaar in ieder geval bij is. Ja, ja, ja, die heb ik gezien en daar heb ik zelfs al even naar hem op gereageerd. Dus, uh, ja. Daar hou ik je aan, kan ik me voorstellen. Ja, zoiets. Maar zijn er meer die hebben gezegd van... Uh, nou, nu, uh, nu, nu, nu beloof ik ook te komen? Nou ja, weet je, euh, over de atleten van volgend jaar kan ik nog niet zo heel veel roepen. Ik heb wel, het is ook Rens Blom bijvoorbeeld, heeft vandaag getwitterd. Er zijn meerdere Nederlandse atleten die, euh, die zeer begaan zijn met het lot van de FBK Games. Die ons de afgelopen periode, periode door dik en dun hebben gesteund. Hm. En euh, waarvan ik gewoon verwacht dat ze er normaal gesproken weer bij zijn op 7 juni volgend jaar. 7 juni. Ja, dat was inderdaad mijn slotvraag. Ja, 7 juni. dan. Ja, ja, 2014, dan, uh, dan zijn de FBK Games hier. Ja. U heeft denk ik een maand lang bijna niet geslapen van de zorgen. Ik denk dat u nu uh, gewoon niet slaapt vanwege de adrenaline, die er uh, zo te horen nog in zit. <lacht> ja, dat heeft u goed gehoord. Dan, nee, dat... Ik denk dat uh, wij, wij drinken <laughs> nog een biertje met elkaar vanavond. En, uh, en, uh, uh, en uh, ja, daarna gaan we toch echt proberen om, uh, om even wat rust te pakken. Goed. Uh, dankjewel, Hans Kloosterman van de FBK Games. Nogmaals, gefeliciteerd. Ja, graag gedaan. Ja, ja, tot 7 juni, ja. want dan zijn tot 7 juni. Uh, de, de volgende FPK-games... want die zijn ja, gered. Goed, Hans Kloosterman dus. Zometeen meer van het voetbal. Dan gaan we ook eens kijken wat er op de andere velden gebeurt... vanavond in de Champions League. Want uh, er wordt niet alleen gevoetbald tussen Juventus en Real Madrid. Er is nog veel meer, zoals Level 42. 42 en de lessons in love. Laten we even kijken wat er gebeurt in de Champions League. Zoals je dat tegen Man United staat nog 0-0. Van Persie miste een penalty voor Man United. Uh, Shakhtar tegen Leverkusen, ook daar nog 0-0. Saipoel, die groep aan vanavond. Dan in groep C, uh, Olympiakors tegen Benfica staat het 1-0. En Paris Saint-Germain tegen Anderlecht staat het 1-1. Anderlecht kwam op voorsprong in de 68e minuut dankzij de Zeeuw. Twee minuten later was alles weer weggezet door niemand minder dan Ibrahimovic. In groep D, uh, Victoria Pilsen tegen Bayern München, 0-1. Uh, Mandzukic maakte zojuist uh, de 1-0 voor uh, de Duitsers. Manchester City tegen CSKA Moskou staat 4-2. Twee goals van Aguero en twee van Negredo voor, uh, voor City. Dan naar de pool van uh, Juventus tegen uh, Madrid. De Kopenhagen, Galatasaray, daar staat het 1-0. En Juventus tegen Madrid, dat is misschien wel de mooiste vanavond En die houdt kamp. In ieder geval uh, spectaculair met vier doelpunten. Twee tweede stand nog altijd. Een klein kwartier nog te gaan in deze wedstrijd. Met balbezit voor Real Madrid. Dat heeft gewisseld. Uh, Ijada Mendi is uh, gekomen voor Xabi Alonso. En Gareth Bale is naar de kant gehaald. Angel Di Maria is zijn vervanger. Uh, het rondspelen van de bal uh, door Real Madrid. En dan uh, moet uh, Juve eventjes uh, gaan aanzetten. Nu heeft Ronaldo de bal. Die krijgt... Constante kluit, fluitconcert als hij uh, in balbezit is. En dan gaat de bal weer naar de zijkant via Modric. Die een gele kaart heeft opgelopen en de volgende wedstrijd mist in deze pool. Maar ja, als je zoveel goede voetballers hebt, dan kun je Modric ook nog wel een keertje missen. Uh, balbezit nog altijd voor Real Madrid. Dat is al uh, anderhalve minuut. Nu gaat de bal wel naar voren en uh, wordt dan opgevangen... Achterin door Cacheres, die uh, geen goede wedstrijd speelt. Hij stond aan de 1-0, uh, aan de gelijkmaker van Real Madrid, aan de basis daarvan. En in de tweede helft uh, deed hij het ook niet goed toen er uh, gekopt werd. En uh, uh, hij bijna eigenlijk een doelpunt uh, weggaf. Maar het staat dus 2-2 met Pepe die uh, de bal uh, over de zijlijn neemt. En geeft en dan is de inworp opgenomen. Een shot op de bank van Real Madrid is altijd mooi. Met Carlo Ancelotti, de 54-jarige trainer. Maar met name zijn rechterhand, dat is uh, Zinedine Zidane. Die bij Real Madrid nu op de bank zit daar ook gespeeld heeft. Maar ook een geweldige uh, tijd bij Juventus heeft gehad. Juve dat in de aanval gaat via Tevez. Tevez trekt naar binnen. Tevez schiet, Tevez schiet op de vuisten van uh, Casillas. Die uitstekend staat te keeper Niets kon doen aan de beide doelpunten. En daarvoor ook al een paar keer een bijna zeker doelpunt eruit wist te halen. Nu het harde schot van Tevez kon wegboksen. En dan is de bal over de zijlijn gegaan. En mag Juventus gaan gooien. Juventus moet winnen. Staat op twee punten. Real op negen. En uh, wil men uh, de Juventus dus... In de race blijven op de eerste plaats in deze pool, dan zal er gewonnen moeten worden. Het staat 2-2, nog altijd balbezit via Samoa. Speelt hem op TVS, TVS, bal breed, maar is niet goed. wordt ondersteund door Modric. En Modric dan in de versnelling naar voren. probeert de bal aan de buitenkant te geven op Di Maria, maar de bal gaat over de zijlijn. En dan kan Asamoa, die uh, voordat hij bij Juve kwam bij Udinese speelde. En zelfs een keer tegen AZ heeft gespeeld in Udine. Uh, mag de bal gaan ingooien. Heeft dat gedaan. Balbezit dus voor Juventus. We gaan de laatste elf minuten in. De slechte bal naar voren. Gaat zomaar in één keer over de achterlijn. Nog elf minuten te gaan bij de wedstrijd tussen Juventus en Real Madrid. En het is spannend in het Juventus Stadium. Zoals het tegenwoordig zo mooi heet op zijn Italiaans. Het staat namelijk 2-2. Ja, morgenavond natuurlijk ook Champions League. Ajax krijgt dan Celtic op bezoek. Na de 2-1-nederlaag tegen de Schotten twee weken geleden... moet er nu gewonnen worden door de Amsterdammers. Lukt dat niet, dan is uh, de Europese overwintering nagenoeg kansloos. En dat niet alleen. Winnen zou voor Ajax sowieso wel weer eens lekker zijn. Een bijdrage van Bas Stigler. Je kan nou niet zeggen dat het heel goed gaat met Ajax de laatste weken. Dus schraapt iedereen in de arena nog maar eens de keel... <coughs> Want Daar gaan vragen over komen, uiteraard. Veel vragen. Over het gebrek aan vorm en daardoor ook het gebrek aan punten. Want tot dusver valt het seizoen voor Ajax niet mee. Goedemiddag, welkom in de Amsterdam Arena. Pressconference. Morgen Ajax Celtic. Please switch off your phones and we can start. En hoewel Johan Kruijf gisteren op de televisie duidelijk maakte dat het allemaal fantastisch gaat in Amsterdam, laten de cijfers voorlopig een wat andere werkelijkheid zien. Er zijn heel veel goede dingen bezig, maar we zijn natuurlijk, uh, uiteindelijk draait alles om, uh, om resultaat. Dus uh, dat mag zeker beter, dus uh, laat dat duidelijk zijn. Ik denk wel dat we de goede kant op zijn, maar alleen uiteindelijk vind ik dat wij uh, te weinig punten hebben. En dat uh, geldt hetzelfde voor jonge ijs bijvoorbeeld. Of zo. Waarmee Frank de Boer maar wil aangeven dat er wel meer hobbels op de weg zullen zijn, maar dat het nou eenmaal gaat om de lange termijn. Hoe dan ook, de vorm van nu is bij Ajax ver te zoeken. En dat komt nogal slecht uit. De dag voor een cruciale Champions League wedstrijd. Ik, ik denk als wij zo spelen als in, in Glasgow. Dat uh, wij aan de goede kant zitten dit keer. En dat, uh, dat zij dan op dat moment net het uh, mindere geluk hebben. Met het publiek uh, die ons uh, natuurlijk steunt uh, daarin. Zoals zij dat ook doen in, in Glasgow. Dus uh, ja, ik denk dat... Uh, dat wij een goede kans maken om te winnen. Alleen misschien wordt deze wedstrijd nog wel lastiger. Omdat het misschien wel de ruimtes nog kleiner worden dan, uh, dan in Celtic. Nou, omdat ik gezien heb dat wij uh, kansen hebben gecreëerd tegen, tegen Celtic. En dat er hele goede momenten waren. En uh, zij als je hun kansen bekijkt. Nou die zijn uh, nog ineens op drie vingers te tellen volgens mij. Van een penalty en een, een, een klutsgoal. Dus ja, ik heb, er, uh, alle, uh, ik heb er goede hoop op in ieder geval. Voorzichtig optimisme dus bij De Boer. En terecht, want Celtic heeft beslist geen wereldploeg. Dat zagen we twee weken geleden. Maar je zou ook kunnen zeggen: juist dat verhoogt de druk op Ajax. Maar dat valt volgens keeper Jasper Sillissen allemaal wel mee. Ja, goed, we weten dat we in de competitie moeten winnen, maar ook in de Champions League. We willen zo hoog mogelijk eindigen. Dus ja, dat brengt niet extra druk mee. Tenminste, zo heb ik het niet in die groep ervaren. Alleen ja, we willen wel winnen. En we gaan er wel alles aan doen om morgen gewoon te winnen. Zoals altijd. Er zijn weinig irritaties onderling om het zo maar even te zeggen. Daarom merk ik niet dat er spanning is. Goed nieuws is er over Niklas Moisander, de verdediger. Die is na een blessure weer terug bij de selectie. Maar zal morgen niet vanaf het begin spelen. Nee. Ik denk als je vier weken eruit bent geweest, dan is dat te vroeg, ja. De boer heeft het elftal van morgen wel in zijn hoofd. De spelers weten het ook. Het elftal trainde vanmorgen ook informatie, maar deed dat achter gesloten deuren. Tot slot nog even dit. De Schotse bondscoach Gordon Stracken kwam vandaag eventjes in het nieuws. Hij vergeleek Ajax met een jeugdteam waar niemand zich nog hoefde te scheren. Frank de Boer hoorde dat vanmiddag eens aan en haalde zijn schouders op. Hij wil morgen gewoon wat recht zetten wat twee weken geleden in Schotland misging. En heeft daar blijkbaar geen extra motivatie meer voor nodig. Een bijdrage van Bas Stigler. Nog even blijven we bij dat duel. Bobby Petta, goedenavond. Goedenavond. Dat is lang geleden, 1999 tot 2004, speler van uh, de ploeg uh, uit uh, Glasgow. Je bent een geboren Rotterdammer, ben je morgen voor Ajax? <laughs> Helaas ben ik voor Celtic. Ha, nee, de toch niet. Je bent er wel voor het Nederlandse ja, voetbal. Ja, nee, goed joh, Ik ben mijn hart zit, uh, zit bij Celtic. Dus, uh... oh. ja. Ja, waar, waar, waar komt dat dan vandaan, die liefde voor die club? Behalve dan dat je er gespeeld hebt, maar. W ja, hoe komt het? is een club hoor met, uh, met een grote historie. En uh, de fans uh, en het stadion is gewoon uh, ontzettend, uh, ontzettend top. Dus uh, ja, sinds je hier gespeeld heb, uh, is het altijd, uh, altijd in mijn hart. Ja. Um, met name, hebben we, dat hebben we al uh, hebben we gezien de afgelopen week, ook uh, het moment dat de spelers het veld op komen. En het kabaal wat de supporters dan maken, het is uh, ja. kippenvelwerk. Ook voor, sp voor spelers, denk ik. Uh, ja, zeker. ja, zeker. Zeker op de, de Europese wedstrijden is, uh, is het gewoon waanzinnig hoor. De, de sfeer is gewoon uh, fantastisch. En uh, ja, ja, dan wil je gewoon als voetballer weer gewoon, uh, gewoon spelen. En het uh, geeft je een extra motivatie, speciaal als je ook dan, uh, thuis speelt. Ja. Maar ja, morgen spelen ze uit. Ja, ja. ja morgen spelen ze uit. Maar uh, de, ja, de supporters die gaan overal naartoe. En uh, ja, die uh, zullen ongetwijfeld misschien wel 15.000 tot, 15 tot 20.000 uh, fans... zullen er wel in Amsterdam verschijnen. Ja, maar of, toch, ze kaartjes, uh, of ze allemaal kaartjes krijgen, weet ik niet. Maar goed, dat nee, maakt er niet uit. Ja, het, is... het is een leuk, avond, <laughs> een leuk avondje weer, weer weg uit Glasgow. Ja, want het is gezellig volk, hè? Ik geloof niet dat er ooit echt grote problemen zijn met de fans van Stampte, Nee, zo nee, helemaal niet. Helemaal niet. Ja. En uh, daarom, was het, daarom is het ook gewoon heel, heel, heel erg prettig. Daarom worden ze ook vrij, vrij vaak uh, gevraagd voor... Uh, voor testimonial-wedstrijden, omdat ze een goede fansbasis hebben. Ze. En uh, ja het is gewoon overal naartoe. Je hoorde net al in die bijdrage van Bas Stigler. dat de coach van Celtic had gezegd: Ja, volgens mij is het een team. Uh, ze hoeven zich nog niet eens te scheren. Uh, ja. is, is dat nou hoe ze in Schotland.? Want je woont nog steeds in Schotland, hè? Ja, ik uh, woon in Schotland. Is, is, is dat nog steeds hoe ze, hoe ze tegen Ajax. Uh, is dat zo hoe ze tegen Ajax aankijken nu? Nee hoor, dat, dat is Korenstreek en heel wat gezegd. En ja, die, die komt altijd wel met dat soort dingetjes uh, naar voren. Ja, ik zou het niet zo graag zeggen natuurlijk, uh, maar ja, dat, dat is zijn humor. Oh. Uh, maar goed, is, uh, Ajax heeft, een, heeft een, jong, een jong team gewoon. En uh, ik moet zeggen dat ze in de eerste, eerste wedstrijd hoor, uh, hadden ze, dus ze toch wel uh, redelijk spelen, goede kansen gekregen. Alleen hebben ze hem niet benut. Tegen Milan en, bedoel je ja. die wedstrijd, bedoel je dat? Nee, nee, ik bedoel, ik bedoel Ajax op zich. De eerste beste tijd tegen, tegen Celtic. Ah, omdat ja. ze dat ze toch wel wat, uh, wat kansen hebben gekregen. Ze hebben gecreëerd en uh, helaas hebben ze niet zoveel benut. Maar hm. ja, goed, het is een jonge ploeg met uh, ja, wat meer ervaring nodig. En uh, toch af, af en toe wat licht, vind ik. Maar goed, ze ze doen niet, uh, zijn niet slecht gedaan. Maar goed, het gaat om het resultaten. hè. Ja. ja, daar weet je alles van. Ben, ben je er morgen bij eigenlijk? Reis je mee? Nee, nee, nee hoor. Ik, ik blijf, uh, lekker, ben lekker thuis en ik uh, ja, de beste seat in de house. Hè. Ja, Lef en lekker gewoon meenemen. lekker in je eigen stoel uh, voor, uh, ja, voor de flatscreen. Ja, ik kan lekker schreeuwen, ik lekker schreeuwen. Kan ik lekker schreeuwen. <laughs> ja, ja, ben je zo echt voor de tv? Ga je zitten schreeuwen dan? Nee, ja, ik... Uh... Ja, ik, ik, ik vind het af en toe wel moeilijk om voor te kijken. Maar als ik er naar kijk, uh, dan, heb je, ja, dan heb je zoiets van: wat doe je nou, hier, man? Ja. Ja. Hoor, hoorden ze niet, hè? Heb je dat wel eens uitgelegd? Dat hoorden ze echt niet. <laughs> ja. hey, maar nee, je voelt je, je zelf toch ook nog steeds, of niet? Nee, helemaal niet. Hè. Helemaal niks. Ik, ik, uh, af en toe, maar uh, de laatste wedstrijd die ik gespeeld heb was met uh, Steven Petroleum. Uh, de, um, um, uh, wedstrijd uh, voor zijn, uh, voor zijn uh, als zijn ziekte doen. Mm. En uh, dat was de laatste keer. Dat was weer, uh, goh, dat was weer uh, begin augustus was dat. Ik dacht dat uh, je bij Clydebank was... speelde in de derde divisie. Of was dat voor Ja, dat, uh, dat had ik gelezen op Wikipedia. Maar dat is gewoon heel fout hoor. Oh. Dat, dat klopt niet. Dus ik hou me gewoon bezig met uh, persoonlijke training. En uh, voornamelijk crossfit. Ja. Daar hou ik me mee bezig. ja Je hebt een fitnessschool in Glasgow? Ja, ja, ja, klopt. Ja. Maar bestaat je leven er nog wel een beetje uit voetballen, of uh, alleen maar ja, wel kijken? Ja hoor, ik heb mijn trainingsdiploma en ik probeer uh, een voetje in de deur te krijgen. Uh, het is een beetje moeilijk hier in, uh, in Schotland, dus uh, ik hou me gewoon... Uh, allemaal, allemaal keuzes, ik sta me gewoon voor open wat er, wat er mogelijk is. Dus uh, ik zou graag in het voetballen willen, willen terugkeren als, als trainer of als coach. Uh, goed, ik heb al bij uh, bepaalde clubs heb ik me gewoon al aangeboden, en zo. maar ja, het is allemaal wachten en zo. Want oh. ik, uh, ik toch al, uh, vind het wel leuk om, uh, om spelen, zeker met, uh, met, met spelers om te gaan. En meer uh, op het veld te staan. Oh. Zoals wij spreken, uh, wat je hier in Scholand hebt. Als je een manager bent, dan uh, sta je niet vaak op het veld. Nee. Het is meer, uh, meer de coaches die het doen. Ja, nou misschien over de grens. Misschien dat uh, je in Nederland of, uh, of in België. Ja, of zo, dat ik, ik, ik vind het van alles het alles beste. <kwijnt> ja. Dat het een uh, mooie uitdaging is voor mij. En uh, dan is het, uh, is het prima. Nou, tot slot. Morgen Ajax Celtic, zeg het maar. Oh, God. Ik denk dat het 2-1 wordt hoor, voor, uh, voor, voor, voor Celtic. Ja. Nou goed, ik, uh, ik hou je eraan. Uh, <laughs> morgen, ja, misschien bellen we je morgen nog wel even. De, de, Versen... Dank je voor nu, want we gaan even naar uh, Juve van Real. Want daar is het spannend. Dankjewel, Bobby Petta. Oké, okay, het okay, ga je goed, bye, dankjewel. je wel. Andy, ja, slotfase. Er moet er nog één in hè, voor, uh, voor Juventus. Voor Juve wel. nou Misschien komt die kans nu. Nee, want Modric zit ertussen. De voorzet vanaf de linkerkant. En dan is uh, Real weg. Staat 2-2. Buitenspel van uh, Ronaldo. En was goed gezien van de grensrechter. Uh, de assistent van Howard Webb. En dat is meneer Mullarkey, Michael Mullarkey Die uh, het goed gezien heeft aan de rechterkant. En dus een vrije trap voor Juventus. 2-2 de stand. De uh, doelpuntenmaker is er uit bij Juve. Uh, uh, Jorente Hij is vervangen door Giovinco En ook Guardiarella is uh, gekomen. Een andere spits bij Juventus. Maar het heeft nog geen uh, kansen opgeleverd. In de eigenlijk, uh, tussenliggende periode tussen de Flits hiervoor en nu. Uh, we zitten even kijken op de klok. Precies in de laatste minuut. Met balbezit voor Juventus. Paasje gaat uh, naar Pirlo. Naar Guardiarella. En dan moet de bal een beetje voor het doel gaan komen. Maar die komt maar niet nou Via mazzeltje toch bij Jovinko. En dan het schot. En de armen van Casillas. Die kijkt alsof hij dat elke dag doet. Het schot was van Quagliarella En dat was een mogelijkheid voor Juventus van Antonio Conte. Conte die... Uh met de trainer van Real Madrid... Eh, onder die trainer nog gevoetbald heeft. Ancelotti is de trainer van Real Madrid. En toen Ancelotti trainer, dat is hij twee jaar geweest, van Juventus was... Dus speelde Antonio Conte nog als speler onder hem. De laatste 15 seconden zijn ingegaan met balbezit voor Real Madrid. Helemaal spelend in het oranje. Hoe durven ze... Het, is, uh, trouwens, uh, het lijkt trouwens een beetje op uh, oude Barcelona-shirts. Maar dat uh, mag je niet zeggen. Uiteraard in uh, Madrid. Met balbezit voor die Maria. Brengt de bal voor het doel. En dan overtreding van Ronaldo. Gezien door Schijtstad de Web. vrij trap snel genomen. Maar Ronaldo gaat uh, jagen. Komt de bal bij uh, Cacieres terecht. En die uh, is niet dreef vanavond. En ook uh, Vidal raakt de bal kwijt. En kan uh, Real Madrid weer in de aanval gaan. Doet dat. Met, uh, wie is dat? Uh, Sami Khedira. Weinig van gezien in deze wedstrijd. Gaat de bal naar de rechterkant, naar Di Maria. Di Maria heeft de bal gepaast, krijgt hem weer terug. En dan uh, kan het uh, weer naar Khedira. Die wordt overgeslagen, gaat de bal naar Modric. Die kaatst met uh, Khedira. Maar dan is het uh, over en uit met deze aanval. En kan mogelijk met uh, het rugnummer 27 Qualiarella weer in de aanval gaan. En doet dat ook. Mooie actie, maar levert hem toch maar weer in. Met een uh, fraai hakje. Dat was te veel van het goede. En dan zitten we in de extra tijd. En lijkt het erop dat deze wedstrijd in 2-2 gaat eindigen. 1-0 Vidal. 1-1 Ronaldo. 2-1 Beel. En 2-2 Jordente. En 1 minuut van de 3 minuut extra tijd zitten erop. Of gaan we nog een uh, aardig slotakkoord krijgen van een van beiden. Als Modric de bal paast op Marcelo en weer terugkrijgt. Maar die wordt niet gestoord door Juventus. En Real Madrid vindt het best. Die komen op 10 punten uit 4 wedstrijden. En Juve op 3 uh, uit 3. En dan hangt het er maar net vanaf. Of Galatasaray nog punten pakt. Of Kopenhagen. Want als Kopenhagen wint. En ze stonden ervoor, zoals u heeft gehoord. Dan komen die ook op 4 uh, punten. Net als Galatasaray en Juve. Staat dan vierde in de pool met drie punten. Balbezit voor Pepe. Onherkenbaar met het mooie haar van hem. Al jaren speelt hij met een kale kop. En dit seizoen dus met uh, mooie zwarte krulharen. Nu uh, bal naar de buitenkant. De bal gaat over de zijlijn. Gebeurt weinig meer. Valt betegen me van Juventus. Ik had meer verwacht in de slot. Uh, uh, minuten dat ze wat meer gas zouden geven en zouden proberen met een slotoffensief het Real Madrid nog moeilijk te maken. Maar ze lijken een beetje bangig als er weer rondgespeeld wordt. Marcelo naar Pepe. Pepe kijkt uh, naar rechts, ziet dat uh, die weg afgesloten is en dus speelt hij de bal in de voeten uh, van uh, de link aan de linkerkant. Bij uh, uh, Rodriguez een uh, invaller, gaat de bal weer helemaal terug. En zo wordt eigenlijk de tijd volgespeeld als uh, Varane de bal weer in de voeten heeft. En hem speelt naar Modric, Modric, naar Pepe, Pepe, naar Ronaldo. En Ronaldo tikt en tikt en zo... Voor. Men is tevreden allebei. Dat is duidelijk. Ancelotti en Conte zijn tevreden met een gelijkspel. En het publiek niet. Dat horen we op de achtergrond. En dan tikken de laatste seconden weg van deze wedstrijd. En dan zal Howard Webb gaan afsluiten. En dan uh, eindigen we op 2-2. Een wedstrijd waar veel van verwacht werd. Een wedstrijd die laat loskwam. In de laatste minuut voor rust eigenlijk. Met de penalty van Vidal die benut werd. Ja Conte die wil eigenlijk zelf uh, bijna... De inworp gaan nemen, de trainer. Want hij wil nog wel dat er wat haast gemaakt wordt. Maar daar denken zijn spelers heel anders over. Want de inworp, het duurt heel erg lang voordat die genomen wordt. En dan wordt de bal helemaal teruggegooid. En dan horen we Howard Webb fluiten. Drie maal maar liefst. En dat betekent dat de wedstrijd afgelopen is. Juve-Real Madrid eindigt in 2-2. Kopenhagen-Kalletas de rij in de Zaldepoel is nog niet afgelopen. Maar dat kan niet uh, lang meer duren. Zometeen zetten we alle rangen en standen in de Champions League op een rijtje. James Blunt is hier en hearts to hearts. over half elf. Radio 1 NOS langs de lijn, dat was James Blunt. Bob Sleester, Sme Kamphuis reist in de maanden voor de winterspelen de hele wereld over om te kunnen trainen, om een wedstrijden mee te kunnen doen. Alles om straks in Sochi perfect voorbereid aan de start te staan. Vandaag het Kamphuis met de twee remsters even een korte tussenstop in, in Nederland. Het is een mooie gelegenheid voor een krachttraining op het sportcomplex Papendal. Een reportage van Edwin Cornelissen.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 Uh, maar het is vooral belangrijk omdat je world ranking aan het eind van het jaar als je startnummer op de Spelen. En uh, hoe dichter dat startnummer bij nummer 1 zit, hoe beter het ijs. Dus uh, vandaar dat het heel belangrijk is. Dus dit als, als superset Dus dit uh, bankdruk in combinatie dan met opdrukken. En dit mag je eigenlijk zelf weten in welke volgorde je dat doet. Dat is je trainingsschema, zeg maar, wat je allemaal moet doen? Ja, klopt. Dit is mijn trainingsschema. Dit is dan van uh, de afgelopen maand. En hier kan je zeg maar alles zien wat we tot nu toe hebben gedaan. Het gaat gewoon echt uh, zoveel mogelijk gewicht uh, dragen. En dan kan je hier aan zien hoeveel je hebt. Hoe sterk zijn jullie op dit moment? <laughs> nou, hartstikke sterk. <laughs> nee, ja, we zijn op de goede weg. We hebben een hele goede zomer gedraaid. Met z'n allen hier op Papendal. En, uh, ja, je kan gewoon zien dat iedereen hartstikke fit is, hartstikke sterk is. En uh, ja, hoe sterk het uiteindelijk is opzichte van de anderen, ja, dat moet nog blijken. Nee, het heeft uh, grotendeels te maken, denk ik, met het stoppen met werken. En uh, gewoon twee keer per dag fulltime trainen en tussendoor rusten. En dat, Je hebt alles gewoon stilgezet in het Olympische seizoen. Ja, ja, ja. we zijn zelfs uh, uit ons eigen huisje weggegaan om hier intern te gaan zitten. Ja. ja, goed, we staan er gewoon fysiek nu beter voor dan ooit. Het materiaal loopt en uh, ja, we moeten het nu gewoon laten zien deze winter. En fysiek! Dat was SME Kemphuis. Kemphuis zeg ik nou. Kamphuis, moet ik zeggen. Zo heet ze. Uh, tegen Edwin Cornelissen en die houtkamp. Uh, jij hebt uh, vanavond, uh, dat hebben we kunnen horen... de wedstrijd tussen Juve en Real Madrid gevolgd. Je hebt inmiddels ook een blik kunnen werpen op de andere uitslagen. Laten we eerst in groep B even kijken... wat voor gevolgen dat gelijkspel uh, heeft voor, uh, voor de stand. Ja, nou ik ben even op een rustiger plekje gaan zitten. Uh, Juve Real Madrid 2-2, dat hebben we gehoord. En uh, Kopenhagen, Galatasaray, toch wel verrassend braten 1-0. En daar is het bij gebleven. En nu hebben we de volgende stand. Eerste Real, 4 gespeeld, 10 punten. Zo goed als zeker van de volgende ronde. Galatasaray, 4 gespeeld, 4 punten. Kopenhagen, 4 gespeeld, 4 punten. Juventus op de vierde plaats, 4 gespeeld, 3 punten. Dat wordt dus heel spannend uh, nog de laatste paar wedstrijden. En uh, dat is wel. Ja, leuk? Ja. De andere, die heb je ook bij de hand, hè? de andere uitslagen. Ja. laten we groep A maar mee beginnen. Lijkt me wel aardig. Real Sociedad Manchester United eindigt in 0-0. Robert van Persie begon op de bank. Viel in de 63ste minuut in voor Rooney. En mist in de 70ste minuut een penalty. Oh. En ook nog, het kon niet op voor Manchester United. 0-0 uh, uit bij Sociedad is niet slecht. Maar wel rood voor Velaini. de Belg in de 90ste minuut. En de andere wedstrijd in deze pool was ook al zo'n geweldige doelpuntrijke wedstrijd namelijk Shakhtar Donetsk tegen Bayer Leverkusen 0-0 eerste Manchester United 4 gespeeld 8 punten, tweede Bayer Leverkusen 4 gespeeld 7 punten maar deze pool is nog lang niet beslist, ja dat staat wel erg ver achter, die staan vierde met 4 vier gespeeld 1 uh, punt maar Shakhtar Donetsk 4 gespeeld 5 punten, dus um, United 8, 7 uh, voor Leverkusen en 5 punten voor Shakhtar Donetsk mm -hmm. dat is uh, uh, nog redelijk spannend daar ja. Dan uh, groep C, hebben we wat Nederlanders in actie gezien. Paris Saint-Germain met Gregory van der Wiel tegen het Anderlecht met Demi de Zeeuw. En op de Zeeuw is de afgelopen maanden veel kritiek geweest. Men zei in, uh, in Brussel, hij moet dus wat meer... de ploeg op sleeptouw nemen. Nou, dat deed hij, want hij maakte een doelpunt, de 0-1. En uh, dat was dus het doelpunt van Demi de Zeeuw. Maar Zlatan Ibrahimovic speelt, zoals we weten, bij PSG. Die maakte maar meteen, een paar minuten later, de gelijkmaker. Daar was ook nog een rode kaart voor een Amerikaan, Klesjan van Anderlecht. Maar dat heeft verder geen gevolgen gehad, want het eindigde in groep C bij Paris Saint-Germain tegen Anderlecht met 1-1. Olympiacos Pirees wint thuis met 1-0 van Benfica. Manolas, de Griek, de doelpunten maken. En dan hebben we de stand vier gespeeld. 10 punten op de eerste plaats. Paris Saint-Germain. Tweede plaats Olympiacos met zeven uh, punten uit vier wedstrijden. Op de derde plaats Benfica. Ja, die krijgen het nog moeilijk om in de uh, Champions League te overwinteren. Uh, en Anderlecht krijgt het echt heel erg moeilijk om überhaupt nog te overwinteren in Europa. Want die staan op de vierde plaats met één punt Benfica. Dus 4 punten, Olympiakos 7 punten. En dan de laatste groep van vanavond met de meest doelpuntrijke wedstrijd... namelijk Manchester City tegen CSK Moskou. 5-2... Uh, het was uh, twee keer Aguero en drie keer Negredo... die de doelpunten maakten voor Manchester City. En dat is, uh, betekent ook meteen dat Manchester City zeker is van de volgende ronde. En dat geldt ook voor Bayern München. Want die speelt in dezezelfde groep D tegen uit bij Victoria Pilsen. Een matige uh, 0-1 overwinning. Mantukic. Het was een matige wedstrijd. Een goede overwinning natuurlijk voor Bayern München zonder Arjen Robben. betekent alles gewonnen door Bayern München. Vier gespeeld, twaalf punten... De tweede plaats Manchester City, vier gespeeld, 9 punten. En CSKA en Pilsen zijn uitgeschakeld. Want München en City zijn nu al zeker van de volgende ronde. En CSKA en Pilsen gaan vechten om een plaats in Europa. In de Europa League na de winterstop. Goed, dankjewel uh, Andy. Dat was alles wat betreft de Champions League vanavond. Aangeschoven is uh, Mark Brasser, onze tenniscommentator. Die uh, heeft het geluk dat hij lekker naar uh, toptennis kan kijken. Dat zijn de mooiste, <laughs> volgens mij is het de mooiste tijd voor een tenniscommentator van het jaar. Uh, dit, met, is een, uh, dit is een heerlijke tijd die inderdaad. die finals. Het beste toppers. van het beste. Uh, Nadal is overtuigend begonnen. Hij versloeg uh, Ferrer uh, 6-3, 6-2... Uh, Ferrer moest even op zijn plaats gezet worden, denk ik, na uh, Ja, zeker vorige na, week. na vorige week inderdaad. Ja, ja. Hè? Drie dagen geleden speelden ze ook tegen elkaar. Ferrer uh, won toen heel erg goed. Een hele goede Ferrer, zagen we daar. Ja, hij heeft de finale gespeeld zondag. Verloren van Djokovic. Uh, daarna moest hij door naar Londen. Weinig tijd gehad om, om, om aan de ondergrond te wennen. Toch ook wel wat vermoeid. Misschien. Ja, dat bleek wel in, in deze partij. Ik denk wel ook dat het voor Nadal wel een soort van wake-up call was. Uh, dat verlies van afgelopen zaterdag. Uh, ja. Er moet nog wat gebeuren. Uh, het indoor tennis uh, moet nog wel even aan een paar punten werken. Wil je hier een kans gaan maken op je eerste overwinning? Nou, dat heeft hij gedaan. Was eigenlijk de hele wedstrijd in controle. Hij serveerde goed. Ja, was vooral in zijn return games heel erg goed. Maakte bijna al zijn returns. Ja, en hij gaf daardoor Ferrer niet de kans om dat snelle spelletje te spelen. Om, om geen winners te slaan. Wat Ferrer afgelopen zaterdag wel deed. Ja, 6-3, 6-2 in het voordeel van Nadal. Voordeel ook voor de Spanjaard, voor Nadal in dit geval. Ferrer is natuurlijk ook een Spanjaard. De baan in Londen is ietsje trager dan in in Parijs. ja En als de baan wat trager is, dan wordt Nadal beter. Dus dat uh, ja, was zeker wel in zijn voordeel. Ja, dus hij is in vorm. Dat kun je wel Nadal, zien. Is, is, Nadal is in vorm, heeft natuurlijk het voordeel... hebben we het gisteren al over gehad... dat hij in de relatief makkelijkere pool zit. Hè. Ferrer zit daar nog bij, en Wawrinka zit daar nog bij... Berdig zit daar nog bij. Nou Goed, Djokovic, Federer, Del Potro, dat is de andere pool... samen met Gasquet. Dus ja, hij, hij moet gewoon uh, doorkomen. Natuurlijk belangrijk, zo'n eerste overwinning. En dan moet, hij, dan moet hij doorgaan naar de halve finales. Hij heeft de finals nooit gewonnen... Nadal, nee, dat doet nee. pijn, want hij wil natuurlijk altijd winnen. het ja. liefst alles winnen. Ja. Um, maar dat is niet het enige doel, hè? heb ik begrepen? wat, die, nee, wat hij heeft... Er zijn twee doelen inderdaad deze week voor hem te halen. En dat is inderdaad naast de titel. Ja, die nummer één plaats op de wereldranglijst. D Djokovic heeft nog een kans om het jaar af te sluiten... als nummer één van de wereld. Nadal is nu de nummer één, Djokovic de nummer twee. Maar Nadal heeft twee overwinningen maar nodig deze week. Dan heeft hij voldoende punten. Is hij niet meer te achterhalen? Nou, die ene overwinning heeft hij vandaag binnengehaald tegen Ferrer. Morgenmiddag speelt hij tegen Vavrinka. Heeft hij elf keer tegen gespeeld. Nog nooit van verloren. Dus dat ziet er ook wel goed uit. Alhoewel Vavrinka de laatste tijd wel heel erg goed speelt. En eh, vaste waarde inmiddels is in de top 10. En dat was hij eigenlijk nooit. Maar goed, de, de, de vooruitzichten zijn goed voor Nadal. Als hij morgen wint voor Vavrinka. ja, dan, dan rondt hij het jaar af als nummer 1 van de wereld. En dat is ja. natuurlijk zeker gezien die hele blessureperiode is dat natuurlijk een fantastisch resultaat. Ja. Uh, Djokovic en Federer staan nu op de baan. Ja. Heb ik begrepen. Je begrepen. Ja. Je zat net hier uh, ergens te kijken ik hoor alleen maar oors en aars. Euh, ja, ik moet wel heel eerlijk zeggen dat ik uh, eerste set, het, het is meer spannend uh, dan, dan heel erg goed. En natuurlijk zitten er prachtige punten bij, um, maar ik had er qua tennis ietsje meer van verwacht. Um, eerste set uh, gewonnen door Djokovic. Um, Djokovic daarin veel minder fouten maken dan Federer. Het was wel tot 4-4 ging het gelijk op. Federer kreeg een breakpoint, benutte dat niet. Ja, en dan zie je er weer dat Djokovic er dan meteen van profiteert in de game vervolgens, die daarna komt op 5-4. Breekt hij meteen Federer, pakt hij de eerste set. Ja, toen kwam er de tweede set. Een uh, beetje wisselvallig van beide kanten. We hebben vier breaks inmiddels gehad in die set. Uh, Federer heeft geserveerd voor de set bij 5-4. Ja, hij heeft het niet benut. En het is nu 6-5 in het voordeel van Novak Djokovic. Dus die kan de partij gaan winnen, kan de partij gaan uitmaken. Uh, dat is ook eigenlijk wel de verwachting. Ik denk dat Federer niet zozeer moet gaan kijken naar Djokovic in de pool. Maar meer dat Del Potro uh, zijn grootste concurrent is voor de tweede plaats. Ik denk ja. wel dat Djokovic er wel bovenuit steekt. Ja, want de beste twee gaan door. De beste twee gaan door, ja, inderdaad. Ja, ja. Ja. Oké. Okay. Um, dankjewel voor nu. Uh, als, er nog op, als het afgelopen is binnen nu en uh, vijf minuten moet je het even laten weten. Doei. Dankjewel, Mark. Brasser, gaan we nog even vooruitkijken naar morgen. Want uh, Barcelona kan een belangrijke stap zetten op weg naar de volgende ronde in de Champions League. In Camp Nou uh, moet de koploper uit de groep van Ajax uh, spelen tegen AC Milan. Twee weken geleden in Milan 1-1. Uh, het begint met twee punten voorsprong aan dat vierde duel in de Champions League. Edwin Winkels in Spanje, Goedenavond. Robert. Hoe zijn de verwachtingen, Edwin? Uh, trekt Barcelona de lijn door van uh, de laatste 21 wedstrijden in de Champions League? Ja, ze, ze blijven maar winnen, Maar trekken ze vooral de lijn door tegen Milan. Hoewel het in, in, in San Siro altijd wat moeilijk is de laatste twee jaar hebben ze zeven doelpunten gescoord tegen Milan in de thuiswedstrijden. En had Milan het kan nou eigenlijk niks, uh, absoluut niks in te brengen. En Barcelona hoopt natuurlijk dat uh, dat opnieuw gebeurt. En als zij dan winnen en die tien punten veroveren... dan uh, zijn ze vrijwel zeker zelfs van de koppositie po in, uh, in deze groep. Ja. Um, Messi staat al een tijdje droog. Nou, zijn er drie wedstrijden... Ja, we doen net alsof het nu de wereld vergaat. Maar ik bedoel, er zijn wel meer spelers die drie wedstrijden droog staan. Maar bij hem is het vrij zeldzaam. B breekt er dan paniek uit bij Barcelona? Nou, er wordt, ja, er wordt wel voortdurend over gepraat. De contrast is ook groot. Als je vanavond spelers als Ronaldo en Bale natuurlijk zit, maar blijven scoren. En, en Messi die een beetje achterblijft. Hoewel hij juist in de Champions League wel zijn doelpunten voor Barcelona heeft gescoord. Uh, maar hij zelf zei van de week dat hij nog niet helemaal fit is. Hij voelt zich niet helemaal lekker. Uh, coach uh, Tata Martino zei vandaag ook dat hij zich absoluut geen zorgen maakt. Dat hij twee keer achter elkaar een kleine blessure heeft gehad. Een tijd nodig heeft om, uh, om te herstellen. En, en, en heel, heel be veel betekent. Het was toch gewoon een opmerking van, van zijn teamgenoot en landgenoot Mascherano in tijd. Hij zegt, Leonel is dit jaar vooral uh, met het WK voetbal bezig. Volgend jaar hij wil hij een keer wereldkampioen worden. En wat hij nu niet zal doen, is, is zich forceren om uh, volgend jaar in Brazilië niet uh, met Argentinië te kunnen meespelen. Ja. Dus uh, Messi zal dit jaar, uh, helaas voor Barcelona, misschien ietsje rustiger aan doen, Ietsje meer wandelen. Maar uh, hij zal morgenavond gewoon in het veld staan, in de basis... en, en proberen zijn doelpuntje mee te pikken. Ja, Neymar is er natuurlijk ook bij, bij Barcelona. Ik heb een beetje het idee dat hij zijn draai een beetje begint te vinden uh, in Barcelona. Uh, hebben, ze dat daar, hebben ze dat idee daar ook? Ja, juist een door, door die afwezigheid, tussen aanhalingstekens van Messi. We zagen tegen Real Madrid, Neymar, uh, jaren jonger... Uh, heeft nog uh, enorm veel gretigheid wil zich bewijzen natuurlijk, Zij toen hij kwam dat hij Messi wilde gaan helpen om, uh, om, om opnieuw de beste speler van het jaar van de wereld te worden en, en, en juist die Neymar die ontpopt zich toch een beetje als als, uh, ja, als een goede aankoop die zijn doelpunten maakt en een heel vrolijk uh, voetbalspel dus daar zal Barcelona inderdaad nog veel uh, plezier van hebben ja. um, Milan niet uh, in vorm, afgelopen zaterdag 2-0 verloren van Fiorentina, staat op plek 11 in de Serie A met een achterstand van 19 punten op AS roma moeten we daar conclusies aan verbinden? Nou ja, een rampzalig seizoen. En, en, in, in Milan in Italië, Barbara Berlusconi, de dochter van, uh, van oud-premier Berlusconi en eigenaar van Milan, van Silvio, die vroeg al om het ontslag van Adriano Galliani. Ja, Galliani is echt de man van Milan, al 25 jaar vicevoorzitter. Uh, de man die alles bepaalt. Zijn ontslag werd ook gelijk geschreven, zou 130 miljoen euro kosten, Dus ongetwijfeld gaat hij niet ontslagen worden. Maar het blijkt wel dat, dat ze in crisis zijn. Uh, hij heeft uh, de Capello oud-trainer zijn van de grootste fout die, die Galliani heeft gemaakt. is om Pirlo helemaal voor niets ooit naar, naar Juventus te laten gaan vorig jaar. Dat, dat dat doe je niet, dat zijn grote fouten. En uh, waarschijnlijk moet uh, Massimiliano Allegri, de trainer, zal de eerste zijn die om zijn uh, stek zich uh, zorg, zorgen moet maken. Dus uh, als zij in de Champions League uitgeschakeld worden en met slechte positie in, uh, in, in de Calcio, uh, heeft Milan hele grote problemen inderdaad. Ja. Goed, tot slot, uh, uh, beide ploegen zijn compleet, uh, voor zover mogelijk. Vrijwel, ze hebben allemaal hun, hun sterren, wat, wat kleine blessures... En, uh, maar ja, de Milan gokt op Kaka en Robinho, die wel goed in vorm zijn. Ze uh, zouden het in deze groep voorstelden. En Ajax natuurlijk moeten kunnen redden. En, en Barcelona uh, in zo'n wedstrijd stelt uh, werkelijk al zijn beste spelers op. Uitelijk. Dus ik denk dat we morgen wel inderdaad... Uh, wat Dani Alves, de verdediger van Barcelona vandaag, zei... Ja, we zijn bijna familie van elkaar zo vaak we uh, de laatste ja. jaren tegen elkaar hebben gespeeld. Ja. Maar het blijft altijd leuk. Goed, dankjewel. Morgenavond gaan we het zien. En winkels winkels vanuit Spanje. Een inhaalwedstrijd in de tweede periode van de Jubilee League: Sparta-Rotterdam tegen Achilles 29 eindigt in 1-0. De wedstrijd tussen go en Heracles Almelo wordt op 4 december gespeeld. Weet wel de wedstrijd die gestaakt werd omdat het zo hard regende. Op 4 december staat ook de inhaalwedstrijd Den Haag-Gereveen op het programma. In de eerste voetbalbond heeft Roy Keane en Martin O'Neill aangesteld... als nieuwe bondscoaches van de nationale ploeg. Het volgt Giovanni Trapattoni op... die twee maanden geleden opstapte nadat Ierland plaatsing voor het WK misliep.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 themafilms en series over wetenschap en geschiedenis. Voor het volledige aanbod zie hollanddoc 24nl Ontdek de wet van Lexens. Advocaten en notarissen. Ga naar lexens.com Dit is Radio 1.